10 uur, Marielle Hageman met het NOS Journaal. De actie Serious Request heeft dit jaar 8,6 miljoen euro opgebracht. Dat is een record. Vorig jaar was er op de slotdag 7,1 miljoen ingezameld. Drie DJ's van 3FM zaten sinds zondag, zonder te eten, opgesloten in het glazen huis in Leiden. Ze draaiden voor geld verzoeknummers, er waren veilingen en mensen konden bij het glazen huis geld doneren via de brievenbus. Dit jaar was het zo druk dat er voor het eerst een derde brievenbus werd gemaakt. Het Rode Kruis gebruikte 8,6 miljoen voor onderdak, medicijnen en voedsel... voor moeders in oorlogsgebieden. Volgend jaar staat het glazen huis in Enschede. Er is verwarring ontstaan over een vuurbal die vanavond in het hele land was te zien. Veel mensen belden de politie omdat ze dachten dat het een neerstortend vliegtuig was. De politie ging op onderzoek uit en hoorde dat het volgens de NASA ging om een meteoor... Maar Nederlandse ruimtevaartdeskundigen spreken dat tegen. Volgens hen is het veel waarschijnlijker dat het een deel was van de Soyuz-raket waarmee André Kuipers deze week naar het ISS is gevlogen. Dat het verschijnsel uitzonderlijk lang was te zien... duidt er volgens hen op dat het iets anders was dan gewoon ruimtepuin. In Duitsland is de Nederlandse operettezanger en acteur Johannes Heesters overleden. Hij was de oudste podiumartiest ter wereld. Heesters was 108 jaar oud en had nog altijd geen afscheid genomen van het vak... Heesters trad vooral op in Duitsland, waar hij sinds de jaren 30 woonde. In Nederland was hij omstreden omdat Heesters carrière maakte tijdens het naziregime. Heesters overleed in een kliniek in het Duitse Starnberg, waar hij vorige week was opgenomen. Ajax heeft de man die woensdag aan keeper Esteban aanviel een stadionverbod opgelegd van 30 jaar. De man van 19 had al een arenaverbod van drie jaar voor een eerder vergrijp. Ayers weet inmiddels wie een kaartje voor hem heeft geregeld. Waardoor hij woensdag toch het stadion in kon. De club wil schade, de schade verhalen op beide supporters. Het weer vanavond nog droog. In de nacht vanuit het westen regen en motregen. Tijdens de kerstdagen bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Temperatuur rond 9 graden. Dit was het NOS-journaal. Goedenavond en welkom weer bij het Marathon Interview. Deze kerstweek op de avonden op Radio 1. Een zestal Marathon Interviews. Drie uur durende live gesprekken met één gast. En vanavond is de eerste van de reeks. En onze gast is Lodewijk Ascher, wethouder te Amsterdam. We begonnen twee uur geleden. We gaan nog een uur door. En voor wie later inviel, ik praat u even bij wat er het afgelopen uur zoal voorbij kwam. Hoe komt hij aan zijn grenzeloze zelfvertrouwen? Dat was de eerste vraag. Ik weet niet of ik wel zo'n zelfvertrouwen heb, zegt hij aarzelend. Ik heb wel degelijk twijfels en onzekerheden. Maar het is mijn vorm om mijn leven te leiden... door tegen in te gaan, door betrokken te zijn. Heeft hij dat meegekregen van thuis? Zijn beide ouders zijn jurist en Lodewijk is het oudste kind van vier. Beschermd opgevoed met veel praten en boeken en lezen. We kregen wel mee dat je je opvattingen kan verwoorden... en dat die van waarde zijn. Een nazaad van twee beroemde Amsterdamse families... de Joodse Aschers en de katholieke Vonken. Overgrootvader Ascher was een van de voorzitters van de Joodse raad. Vader Ascher had in de onderduik gezeten. De oorlog raakt hem zeer, maar hij beschouwt die zeer publieke zaak... als iets persoonlijks, privé. Het heeft hem natuurlijk meegevormd. Het heeft de zoon Lodewijk geleerd... dat je eigen daden enorme gevolgen kunnen hebben. Het geeft een groot moreel besef. Is het goed of is het niet goed wat ik doe? Daar denk ik over na. Dat moet, zegt hij. Zijn vader leerde hem, het recht is altijd in beweging. Je kan je niet verschuilen achter regels. Als er iets is dat niet deugt, dan moet je er iets aan doen. Dat is een drijfveer. Zijn vrouw is ook jurist. De meest belangrijke persoon in zijn leven. Ook voor vragen over zijn werk. Maar ze blijft buiten de spotlights van zijn publieke leven. Hij is streng in het bewaken van zijn privéleven. Hij heeft een geweldige secretaresse. Net als Tony Blair beseft hij hoe belangrijk die zijn in je politieke carrière. En die denkt namens hem mee. Zodat hij ochtends zijn kinderen naar school kan brengen... en zijn agenda vrij blijft tussen vijf en half acht. Dan haalt hij de kinderen van de crash en eet hij thuis. Hij dineert niet buiten de deur welke uitnodiging er ook komt. Dat is een manier om normaal te blijven. En hij kan dat doen omdat hij de basis en zijn eigen agenda bepaalt. Tot slot ging het over het islamitisch college Amsterdam. De school die gesloten werd vanwege afnemend aantal leerlingen en onderprestatie. Tot grote woede van het schoolbestuur. Veel ouders beslisten toen hun kinderen thuisonderwijs te geven. Want er werd gezegd, die kinderen kunnen niet naar een andere school. Daar wordt hun hoofddoekje afgerukt. Daar kunnen ze niet het gewenste onderwijs krijgen je accepteerde de aanvraag voor al dat thuisonderwijs niet... en moest dat uitleggen op een avond waar dertig ouders zaten... met een heel boze godsdienstleraar. Boos op de hele Nederlandse samenleving. En daar is de wethouder keihard tegen ingegaan met het verhaal... dat elders kinderen wel degelijk met respect worden opgeleid. Denk aan de toekomst van je kind, zei hij tot die ouders... en daar kun je ouders altijd op aanspreken. Uiteindelijk heeft de allergrootste meerderheid gekozen voor een gewone school. Het is een moment dat voor zijn geest oog komt als hij aan het afgelopen jaar denkt. Een moment van vechten en winnen. Voorlopig dan. Want de aanvraag voor een nieuw islamitisch college ligt er alweer. We hebben nog één uur. Reacties op dit gesprek kunt u sturen naar marathoninterview.vpro.nl. Luister verder naar Lodewijk Ascher in gesprek met Irene Houthuis. Terwijl Lodewijk Ascher een lens opnieuw in zijn oog stopt... Uh, gaat niet goed, geloof ik. Nee, maar... Het, uh... Het komt goed, het is uh, radio, het is geen tv. Uh, maar eens even over de, de grote mensenwereld uh, en niet meer over Amsterdam. Uh, de grote financiële crisis, de tweede al in een hele korte tijd. Uh, bij velen uh, wordt de ergernis over de banken, de bonussen, de arrogantie... Uh, nog steeds uh, groter. Uh, eigenlijk een ideale tijd voor links. En toch speelt de Partij van de Arbeid bijna geen rol... In het nu, in het praten daarover. Hoe komt dat? Idealiteit nou, ideale tijd voor links zou ik nou niet uh, meteen zeggen. In de ideale tijd ga je juist uh, nee, dingen bouwen maar, en beter maken. Het is nu uh, overal verschrikkelijk Nee, maar het, het failliet van uh, het ongebreidelde consumentisme... Uh, ja, dat is wel aangetoond. Daar zou links toch gebruik van meer van moeten maken dan ze nu doet... Nou, je, dat, dat is waar. Je ziet uh, in Nederland en uh, bijna in heel Europa... dat uh, de klassieke linkse partijen, sociaal-democratische partijen... het eigenlijk heel slecht doen. Uh, het is een beetje een treurig beeld. Als je Europa... Ik was in het voorjaar uitgenodigd in, uh, in Noorwegen... bij een bijeenkomst van sociaal-democratische leiders. En er zat ook, een, een, blijkbaar een vast onderdeel in het programma... een panel met regeringsleiders. Maar daar had je dus... Uh, de vicepremier van Ierland. De premier van Griekenland. Toen nog Papandreou. En Boris Tadic van Servië. En dat was het wel. Dus die hadden allemaal zo hun eigen problemen. En landen uh, die bijna failliet zijn. Uh, ja, terwijl uh, alle grote landen. Uh, uh, die, die hebben conservatieve regeringen. Ja, ja en hoe komt dat? Hoe komt, nou, het, het komt doordat. Uh, ik denk dat, dat. in dit soort situaties. kiezers wel vaker. conservatief kiezen. Maar dat is één kant ervan. Het komt ook doordat. Uh, Sociaaldemocraten toch te, te verlegen zijn om uh, voor hun idealen op te komen. En te vaak geassocieerd worden met uh, de zittende macht. Geassocieerd worden met, uh, met falende uh, publieke sector, uh, waar mensen last van hebben in hun dagelijks leven. Uh, men ziet te weinig de strijdlust uh, om het dagelijks leven te, te verbeteren. Dus dat zijn die dingen die ik denk een, een rol spelen. geldt afstand... dat ook voor de Partij van de Arbeid, denk je? Ik denk het wel. Ik denk dat uh, uh, in Nederland ook de PvdA te veel. Te, te, te voorzichtig is, te verlegen... Om, uh, om te vertellen wat wel en niet deugt. Om, om daar even op terug te komen. En uh, soms te behoudzuchtig is. Te, vaker, uh, te vaak uitlegt waarom iets is zoals het is... in plaats van probeert het te veranderen. Uh, ik denk dat er te veel... Ja, mensen horen te veel goed praten... in plaats van uh, uh, een aanklacht en een, een optie hoe het beter kan. Wordt uh, dit inzicht gedeeld van jou? Jawel. Uh, ik ben uh, anderhalf jaar geleden lid geworden... van het curatorium van de Viardi-Bekman-stichting. Dat is de, de, de denktank van uh, de het wetenschappelijk, wetenschappelijk bureau. Wetenschappelijk bureau. De arbeid. En daar, daar wordt door een flinke groep mensen nagedacht... over uh, wat zijn eigenlijk onze waarden... en hoe zou je die op moderne manier uh, nou, kunnen behartigen? Hoe kun je idealen op een nieuwe manier vormgeven, uh, verwoorden... En dat komt wel voort uit het gevoel: het is nu niet goed genoeg. Uh, maar het is, het wel is leuk. misschien nog wel fundamenteler. We hebben het niet goed gedaan. Moet het daar ook niet veel meer over gaan? Het gaat altijd over wat je niet goed hebt gedaan. Uh, maar de, daar blijft het te vaak bij. Ik vind juist. Ik, Zoals je dingen... in het eerste uur al zei: de publieke sector uh, is verwaarloosd. Ja. In de tijd dat de Partij van de Arbeid het natuurlijk voor een groot deel voor het zeggen had. Nou, er zijn gelukkig niet alleen de PvdA, maar ook de PvdA. Er zijn er een aantal dingen misgaan. Het, het, het soort vertrouwen in uh, quasi-management... met vooral heel veel dat, monitoring en verantwoording en uh, functieomschrijvingen. Waardoor uiteindelijk het nooit meer gaat over... leert een kind rekenen, uh, wordt een kind met problemen geholpen. Maar ook de, de, de omarming van markt als een soort tovermiddel... om problemen op te lossen die ingewikkeld zijn. Dus laten we nou eens even gaan aanbesteden in dit ingewikkelde domein... Uh, meer aanbieders, zonder dat er echt over was nagedacht wat het dan zou opleveren. Dus een hele reeks uh, uh, redenen waarom die publieke sector zo verweest is geraakt. Maar het wordt, wordt dat wordt terecht, Pim Fortuyn ook gebruikt? Het wordt terecht, uh, zeker ook, Sociaal Democratie, Partij van de Arbeid verweten. En ik vind, nou, nu, wordt, nu is een soort totale aanval op alles wat overheid is. Hè. De staat moet kleiner, dan worden we allemaal gelukkiger. Dat is een beetje uh, het Rutte-refrein. En dan zie je als reflex dat we gaan zeggen... nee, nee, blijf er vanaf. En mijn zorg is dus juist dat je dan vergeet... hoe kritisch we juist zelf zouden moeten zijn... op de zorg en het onderwijs. Omdat dat is natuurlijk... Kijk, als je heel rijk bent en je hebt alles in eigen handen... dan vind je je weg wel. Dan kom je wel op de goede school, je regelt goede zorg... je hebt een mooi huis. Maar die publieke sector moet vooral veel beter functioneren... voor, voor ons allemaal, voor diegene die het niet... Uh, een miljoen op de bank hebben. Dus juist Partij van de Arbeid moet heel kritisch zijn... op de publieke sector en laten zien hoe het beter kan. Dat veranderen in de praktijk. Pas dan kun je mensen vertrouwen uh, vragen om te zeggen, het zie je. En dat geldt dan voor de publieke sector... maar ook voor de manier waarop er over de economie wordt gepraat... en de economische crisis. Het is natuurlijk te weinig om alleen maar te zeggen... Uh, uh, de jager doet het niet goed. En we zullen zelf moeten laten zien hoe het anders kan. En dat gebeurt niet heel erg veel in de Tweede Kamer... De Tweede Kamer is, wat ik daar allemaal van zie, uh, een, een ongelooflijk moeilijke plek om, uh, om een goed verhaal te vertellen. En het gebeurt ook niet zoveel. Nou, een moeilijke plek. Het is toch juist een, uh, een, een, een publieke plek waar de aandacht op gevestigd is. Van als je een verhaal te vertellen dan vertel je dat toch juist in die Tweede Kamer. Daar ben je toch. Zeker, maar, de maar wat ik ervan zie. volksvertegenwoordiger voor. Wat ik van zie, komt dat in de praktijk wat minder voor. En dus ik zie daar. Maar goed, ik, ik kijk daar naar. Uh, als ik, als en dat vind je ook van de Partij van de Arbeid-fractie? Nou, soms uh, uh, springen mensen er bovenuit. Maar uh, maar bepaalt niet altijd, nee. Soms, meestal niet. Nou, ik, ik vind het moeilijk, eerlijk gezegd... Om daar, om daar in het algemeen over te oordelen. Nou ja, net zeg je dat dat daar onvoldoende gebeurt. En dan vraag ik, is dat ook voor de Partij van de Arbeid? Ja. Zeker, ja. Dus... ja. Ik, zou, ik zou het fantastisch vinden als, uh, als het beter lukte. En ik denk dat uh, de fractieleden... Ik kennen natuurlijk veel, dus ik weet hoe ontzettend hard ze werken... dat die dat ook heel graag zouden willen. En waarom lukt het ze dan niet? En soms lukt het ze wel, maar, uh, maar soms, soms lukt het ze niet. Ja, waarom? <laughs> um, ik vind het moeilijk om het, om het voor hun uh, te verklaren. In het algemeen denk ik dat, dat, dat we soms te verlegen zijn. Te, te voorzichtig, uh, ja, te bezorgd om de... iets te vinden... Um, de Partij van de Arbeid te, te, te opereert te heel de.. Onze idealen, laat ik het zo zeggen. En we hebben niks om ons voor te gaan. We, we vechten voor de dingen uh, die goed zijn. Dus dan moet je met, met kin omhoog en borst vooruit je punt maken. En soms krijg je gelijk en soms niet. En soms zijn mensen het met je eten en soms niet. Maar als je te veel uh, moet rekening houden met uh, hoe anderen naar je kijken, ja, dan wordt het minder overtuigend. Ja, en een partij als de PVV met Geert Wilders lukt dat bijvoorbeeld heel erg goed om. Zich te manifesteren in het parlement. Ze zijn gedoogpartner. Ze steunen het kabinet. En toch is voor de buitenwereld hun vrije rol veel zichtbaarder. dan die gebonden rol die de, die de PVV heeft. Nou, kijk, wat zij politiek doen is heel knap. He, dus uh, ze weten haar fijn uh, te verwoorden. Uh, wat, wat heel veel mensen vinden. Is dus politiek heel knap. Aan de andere kant is het voor hun kiezers ook wel een, een heel bitter. wat er nu in de werkelijkheid gebeurt. Hun kiezers worden aan alle kanten geneid. Die, die verliezen hun huurtoeslag, de zorg wordt duurder, Er verandert helemaal niks in immigratie. Uh, en nou, dat gaat op een gegeven moment komt het ook wel een keer uh, naar boven. Maar, uh, nou, ja, de, maar hoezo komt dat een keer naar boven? Na nou, nou, vier dus jaar gaan de mensen peilingen denken. waanzinnig goed. De partij Zeker? De Partij voor de Vrijheid is de tweede partij volgens de peilingen. Zeker? Zeker. Op de voet gevolgd door de socialistische partij. En de PvdA bundelt ergens als vier of vijf. Dat is vijf, dan nog kleiner dan het E66, ja. Ja, ja in sommige peilingen wel? In de meeste peilingen. Ja, <laughs> in de meeste? Weet ja, nou, dat, dat weet ik houd het niet iedere nee, dag. Nee, uh, nee. ik ook niets, maar het nee, maar niet. Het is evident dat het met de PvdA en de peilingen slecht gaat... en met de PVV goed. Maar zo zegt, uh, doen ze het geweldig? Ja, ze doen het politiek heel erg goed. Ze ik weten kan er uh, ademloos naar kijken. Ze hebben geen last van weinig zelfvertrouwen... zoals uh, je zegt dat de Partij van de Arbeid heeft, sterker nog. Ze zijn heel ik, trots op dingen die ze niet eens bereiken. Ik zou, als ik hun was, wel bezorgd zijn... over wat ze uiteindelijk na vier jaar aan hun kiezers vertellen. En dat merk je ook een beetje. Je, je merkt dat het enthousiasme om door te gaan met bezuinigen wat minder is. Uh, en dat snap ik. Want uh, uh, mensen komen natuurlijk toch een beetje bedrogen uit. ja. Je zei net, de, de, de kiezers van de PVV zien niet wat hun aangedaan wordt. En wel, dat zullen ze huis wel zien? Ze zien het nog niet. Maar dat geldt natuurlijk ook voor jullie kiezers. Die wordt datzelfde aangedaan, ja. Ja, zeker. Nee, me... En daar slaagt ook de Haagse fractie uh, vrij slecht in om dat duidelijk uh, naar voren te brengen. Ja, dat klopt. Jij schrijft als uh, PvdA-wethouder uh, uit Amsterdam een, een, een brandbrief, een stapelbrief naar uh, premier Rutte. Uh, de Partij van de Arbeidsfractie uh, uh, weet het nauwelijks te agenderen in de Tweede Kamer. Nou, dat is ook weer niet helemaal waar. Maar uh, ik had het voordeel dat ik kon schrijven namens bestaande mensen. Misschien moeten we even uitleggen wat die stapelbrief is trouwens. Ja. Nou, sinds het regeerakkoord er is kon je zien dat heel veel van die bezuinigingen... Uh, bij dezelfde groep mensen dan neerslaan. Dus uitkeringen gaan omlaag... Uh, de begeleiding valt weg voor uh, mensen met een verstandelijke beperking. Uh, er wordt bezuinigd op de jeugdzorg. Er wordt bezuinigd op het onderwijs voor kinderen die meer zorg uh, nodig hebben. Uh, je kunt natellen dat een groep mensen... niet door één, maar soms door twee of drie van die bezuinigingen... tegelijk getroffen zou worden. De huurtoeslag gaat omlaag, de zorg wordt duurder. Uh, en dat zijn natuurlijk mensen die het toch al niet heel breed hadden. Nou, dat, dat is dus een soort stapeling van uh, bezuinigingen... Uh, in één portemonnee, in één huishoudboekje. Nou, dat, dat kon je verzinnen, maar om het precies te, te laten zien is moeilijker. Dus het afgelopen jaar werden die maatregelen uitgewerkt, en toen heb ik laten onderzoeken voor hoeveel Amsterdammers uh, dit zou opgaan. En dan blijkt dat inderdaad enige duizenden jongeren en enige duizenden gezinnen door twee, drie of zelfs vier bezuinigingen te lijk, tegelijk getroffen worden. En dan gebeurt er iets, dan wordt het, dan wordt het heel contraproductief. Een jongen die nu in de supermarkt vakken vult... maar die misschien een lage IQ heeft. Dat kan omdat hij begeleiding krijgt. Er is iemand die kijkt naar zo'n groep jongen en die helpt ze. En zij vullen de vakken bij mij in de 2000." Die begeleiding wordt weggehaald. Tegelijkertijd komt er een huishoudtoets. Dus al het werk wat in een gezin gedaan wordt... wordt afgetrokken van de uitkering. Het effect is dat zo'n jongen thuis komt te zitten... en op straat gaat rondhangen. Zijn toekomstkansen zijn minder... Voor de buurt is het niet goed. Persoonlijk kost het meer geld. En het is niet sociaal voor dat gezin dat het betreft. Ik heb daar inderdaad de premier over geschreven... want al die bezuinigingen gingen lukraak kwamen op ons af. Niemand die uh, dat een beetje coördineerde. Uh, met twee boodschappen. Dit kan niet uw bedoeling zijn. Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen echt onder het ijs geduwd worden. En twee, uh, ga nou eens regeren. Dus wijs iemand aan die dit coördineert... En met wie ik in gesprek kan over die gezinnen... in de stad waar dat gaat gebeuren. Nou, die brief die, uh, die, die haalde toen inderdaad veel pers. Omdat het blijkbaar precies voor woorden... Waar, waar, waar iedereen zich een beetje zorgen over maakte. Omdat het gewoon waar was. En neem je dan contact op met de Haagse fractie als je zo'n brief schrijft? Ja, natuurlijk. En wat zeggen die dan? Nou, hartstikke goed. En waarom tekenen, ondertekenen ze ook niet die brief? Waarom wordt Omdat... dat een, uh, is dat niet een gecoördineerde nee, dat is een, actie? Nee, het was ook niet een brief van mij als persoon... maar echt namens BNW van Amsterdam. Het college van Amsterdam, bestaande daar drie partijen... ziet dit op de stad afkomen en vraagt de regering om een reactie. Dus dan moet je niet als partij gaan tekenen. Nee, wij zijn de stad aan het besturen... en we zien voor heel veel gezinnen uh, deze storm eraan komen. Ja, dus de VVD een de is een coalitiepartner. Dus de VVD van Amsterdam steunen dit ook. Ja, die Hij hebben spreekt. ook zorgen over, over wat dit gaat betekenen... voor heel veel Amsterdammers. En dat, nou, dat ja, die spreken de VVD, ook, uh, wij de ministers daarop aan. Hebben, we hebben dappere VVD-bestuurders in Amsterdam. Uh, mijn ene collega, Erik van der Burg... trekt een strijden tegen de bezuiniging op de PGB. De persoonlijke zorgbudgetten. Mijn andere collega, Erik Wiebes, uh, is heel dapper... door. Ten strijde te trekken tegen de OV-bezuinigingen. Dus dat zijn die kiezen voor de stad die ze besturen en niet voor hun, uh, uh, hun Haagse relaties. Dat vind ik heel, uh, heel knap, en heel ja. goed. Maar goed, toch slaagt de Haagse fractie onder leiding van Job Cohen er niet in om daar ja, uh, een punt van te maken, om dat het thema te maken van uh, deze dagen. Waarom niet? Jij doet het voorwerk, zou je haast zeggen. Zij kunnen het afmaken. Nou, je moet niet vergeten dat het, dat het veel makkelijker is vanuit mijn positie. In Amsterdam is de Partij van de Arbeid heel sterk. We zijn verreweg de grootste partij. Ik bestuur. Dus ik, ik, ik, heb het, ik kan dingen beïnvloeden. Ik kan, het is wel moeilijk, maar ik kan wat doen. Als je in Den Haag in de oppositie zit... Uh, vanuit een veel minder dominante positie, is het veel moeilijker... Uh, om, om uh, zo goed, goed je punt het, te maken als hier in Amsterdam. Dus er wordt het lukt de makkelijker... SP wel om daar veel meer nadruk op te leggen. Ze zijn niet voor niks zo groot in de peilingen... als een sociaal-democratische partij verwacht je, ook al sta je aan de zijlijn. Dat is juist de manier om je te profileren... om je wel weer in het, in het centrum ja. van de macht uh, te vestigen. Ja, Ik hoop ook ontzettend dat dat de komende tijd uh, gaat gebeuren. Ik hoop het ja, echt. Ja, hopen, hopen daar... Uh... Dan rit red je het niet mee. Nou ja, daar begint het wel mee. Kijk, ik heb uh, uh, natuurlijk heel nauw met, met Job Cohen samengewerkt in Amsterdam. Sterker nog, toen ik in de raad zat, keek ik enorm tegen hem op. En, en, uh, ja, hij was toen burgemeester. Hele succesvolle burgemeester toen. En toen ik in het college kwam, was ik gloednieuw, 31. En hij een heel ervaren burgemeester. En Ik heb dus gezien hoe sterk hij toen was. Uh, uh, dat hij ook... Het lef had om moeilijke dingen te doen. Ook tegen, zijn, uh, tegen de stroom in. Uh, wel met zijn eigen stijl, dus altijd wel doordacht. Uh, maar ook zeer gewaardeerd door, uh, door bewoners. Dus ik hoop steeds dat we, dat we wat meer van die cohen te zien krijgen. Want dat zien we nu niet. Nee, dat, nou, dat, dat zegt hij zelf ook. Dat hij heeft, hij heeft minder die. Hoe uh, komt dat? Jij kent me goed. Uh, ik denk dat het. Uh, ik denk dat hij daar nog steeds te veel een, uh, een, uh, aan moet wennen... aan de, de regels en uh, de manier van doen van de Haagse politiek. Ik hoor ook van hem, dat hij bijvoorbeeld hij gaat op vrijdag het land in, dan is hij overal. Uh, dat hij dan weer ontzettend geniet van het contact van, met mensen. En uh, ook ervaart dat ze hem vertrouwen. Uh, je ziet ook als laatste onderzoek naar welke politici je vertrouwt. Uh, daar scoort hij dan dus heel, heel hoog in. Terwijl hij in alle lijstjes van de pers... van wie is de beste politicus, onderaan ja, eindigt. Deze week overal uh, ja. verschenen. dus overal Staat allemaal heel vervelend. Uh, maar in zo'n onderzoek naar vertrouwen... niet onbelangrijk voor politiek, doet hij het goed. Ja, ja. maar dat resulteert niet in... Uh, hij moet dat uh, naar de Kamer brengen. Hij moet dat gevoel... Ja, maar uh, uh, Job Cohen zit er natuurlijk al geruime tijd. Ja. Uh, bijna anderhalf jaar. Nee, langer. Uh, veel, veel tijd. Heeft hij niet meer. Nee, hij moet dat, uh, hij moet dat gaan doen. En dat... dat zal die zelf ook heel graag. Krijgt leren? hij daarbij steun van uh, wethouders die uh, in besturen zitten van grote steden? Krijgt hij steun van uh, andere raadgevers? Het, het lijkt alsof hij daar zo alleen voor staat. Zeker, maar uh, het werk van een politicus, zeker van een politiek leider, is ook vrij alleen. He, dat is de, de harde werkelijkheid. Je staat in je eentje met die roos in de vrieskou. Uh, uiteindelijk. Ben jij degene die daar het woord moet voeren? Maar hij wordt wel degelijk enorm gesteund uh, door, door veel wethouders in het hoe land. Hoe vaak hebben jullie contact? Ja, ik, ik kan een moeilijk getal plakken, maar heel regelmatig. Nou, wekelijks, maandelijks? Uh, maandelijks. Ja. En hoe verloopt dat contact dan? Ja, hoe verloopt contact? Nou ja, gaat het over hele concrete dingen? Is dat uh, bij elkaar uithuilen? Is dat, uh, weet ik veel... Nou, meer over, over het werk. Dus wat gebeurt er daar? En wat, wat, wat zie ik in Amsterdam? Wat speelt er in de Kamer? Uh, kan ik daarbij helpen? Of kan hij mij helpen? Uh, bijvoorbeeld in de begrotingsbehandelingen is het natuurlijk voor Amsterdam... wel belangrijk hoe de Partij van de Arbeid stemt bij uh, bepaalde onderdelen. Uh, en ik probeer ook met hem mee te denken en te kijken wat ik, wat ik kan doen... Ik kan me voorstellen dat dat ook een ingewikkelde relatie is tussen jullie. Hè? Zoals je net zei, toen ik begon keek ik tegen hem op. Uh, hij was de ervaren bestuurder, ik was het uh, jonge wethoudertje. Um, en nu ben jij uh, um, ook uh, onlangs weer door AT5 als de beste PvdA-wethouder uh, benoemd. Um, uh, enorm veel autoriteit... Um, je wordt zelfs genoemd als mogelijke PvdA-leider. En je staat natuurlijk tegenover een man die, waar het helemaal niet goed mee gaat. Uh, het is bijna je politieke vader. Hoe, hoe, hoe ingewikkeld is dat? Nou, We kunnen het allebei heel erg goed relativeren. Omdat hij natuurlijk ook heeft meegemaakt dat toen hij in Amsterdam zat... Uh, werd er van hem een beeld geschapen... alsof het een combinatie van, uh, uh, van Sinterklaas en, en uh, Jezus Christus was. Om even in de kerstavond uh, weer te blijven. En hij heeft zelf gezien hoe, hoe die beelden te groot worden. En uh, waar die toen... Uh, nou, zijn goede eigenschappen werden toen echt overdreven. Zo zie je dat hij nu te veel wordt afgeschreven. Uh, en ik, ik snap dat ook heel goed. Ik ervaar dat ik... Toen Plommer wat lelijk zei, uh, stond uh, de telefoon van mijn woordvoerder... een week lang rood gloeiend, terwijl er geen enkele aanleiding voor was. Ja, toen zij uh, vertelde dat ze ermee ophield... omdat ze het ja. eigenlijk helemaal niet meer zag zitten met deze leiding. Daar kwam het toch voor een groot deel op neer. Dus toen dat is... toen werd, werd u veel gebeld. Nou ja, Ik dan gelukkig wat minder, maar mijn woordvoerder die, die, die, die, die moest de telefoon uh, afkoelen... terwijl dat helemaal nergens op staat. Dus dat is het soort hype en uh, hij heeft ja, dat meegemaakt... En ik zie dat. Dus we kunnen dat, dat, dat speelt in onze relatie geen rol. Ik maar, was bij studenten. Maar daar zullen jullie het toch over hebben? Ja, maar het, het is ook. de... de om... In die week uh, had ik verder alle pers gemeden. Want wat je ook maar zegt, het leidt weer tot meer uh, gedoe. En ik was in gesprek met studenten, daar was een journalist bij. En ik maakte daar de grap: verwijzend naar van Koten en de B. Uh, van ik word genoemd, mijn naam wordt genoemd, ik ben gepolst en mijn naam. Een grapje, misschien niet mijn beste grap van die middag. Maar vervolgens is daar een ANP-journalist die zegt... je bevestigt, gepost te zijn als PvdA-voorzitter. Onzin. Maar dat krijg, hè, dus in, in, in dit werk is het heel raar dat uh, de, de hypes soms positief, soms negatief. Daar heb je zelf bijna geen invloed op. Mensen menen te beweren wat ik ga doen over drie jaar. Menen te weten wat ik dan ga doen. Uh, en wat ik daar zelf tegenover stel. Dat maakt helemaal niets uit. Dus ja, mijn relatie met COIN, Kijk, ik geloof... Uh, dat hij veel beter kan. Ik wens hem dat toe. Maar los van wat ik hem persoonlijk toewens... vind ik veel minder belangrijk. Uh, en dat weet hij ook dan wat ik de partij toewens. Want die partij is belangrijk voor heel veel mensen. Dus daarom moet hij het beter gaan doen. En dat, nou, ik hoop dat dat gaat gebeuren. En dat beïnvloedt jullie relatie niet... jij eerst opkijkend tegen hem. Hij nu misschien bijna opkijkend naar jou. Ja, nou, dat, dat zal wel meevallen. Hoor. Zal dat wel meevallen? Ja. Nou ja, hij zal toch jaloer zijn op het succes... Nee, dat is geen jaloerse man. Nee. Nou ja, Job wist met, precies met... wat hij ging doen. Hij wist ook, kende ook de risico's ervan. En uh, is een mooi voorbeeld van iemand die niet kiest voor de makkelijke weg. En uh, natuurlijk zou hij zelf ook graag zien dat het nu veel beter ging. Maar hij, uh, uh, hij blijft gewoon daar rustig aan doorwerken. Ja, je zegt net, iedereen meent te weten wat ik uh, ga doen over drie jaar. Wat, sommige mensen menen dat te weten. Wat ga je doen over drie jaar? Ik heb geen idee. Nee? Nee. Je bent nu voor de tweede keer wethouder. Het is heel ongebruikelijk om het voor een derde keer te doen. Je kent de klappen van de zweep. Het, is, uh, ja, het risico om dingen op de, op de automaat te doen um, um, is aanwezig. Um, dus dat ligt niet voor de hand, een derde keer wethouder. Nee, dat is waar. Ik, ik doe mijn werk met, met zoveel overtuiging dat ik het niet zou kunnen... als ik dat niet voor 100% zou doen. Dus ik ben inderdaad bang dat je dat voor een derde termijn minder goed zou kunnen. Maar ik sluit het niet helemaal uit. Ik heb gewoon uh, afgesproken met, nou, de, met de mensen om me heen... dat ik in de zomer van 2013 heel open over alles ga nadenken... Uh, wat er daarna kan komen. Uh, maar de, de kans dat ik nog een keer uh, lijsttrekker word in Amsterdam is, is heel klein. Dat klopt. Meestal is de derde termijn niet uh, de beste van iemand. Nee, dus die kans is vrij klein. En je hebt het al eerder gezegd hè, dat dat ja. niet heel erg voor de hand ligt. Dus geen wethouder, geen functie meer in het politieke leven in Amsterdam. Dat is heel aannemelijk. Dat zit er wel in, ja. ja. Nou, dan gaan we hard op denken. Wat dan wel? Ja, laten wat, we dat eens doen. Wat, wat... Waar denk je aan? Laat ik denken, zeggen waar ik aan denk. Ja. Um, even een veilige um, keuze, um, terug naar de universiteit. En dan niet op een, uh, op een onderzoeksbaan, maar op een bestuurlijke prettige functie. P prettige functie? Uh, eigenlijk, ik, ik denk dat ik uh, veel meer zou kiezen voor wat ik kan doen. En uh, waar ik nu het meeste van geniet... is de combinatie van iedere dag contact met mensen... en uh, dingen kunnen veranderen, dat zou ik heel graag... in mijn verdere leven ook willen houden. Ik weet niet of dat kan, maar dat, dat vind ik belangrijke elementen. Dus dat kan op allerlei plaatsen zijn. Uh, inderdaad, misschien in, bij, het, bij een universiteit, geen idee. Uh, maar misschien dat ik wel... Uh, bedoel ik, in, in de dagdromen die daarover gaan... misschien dat ik wel een tijdje uh, met het gezin in het buitenland ga zitten... en, en, en daar mooi werk kan doen. En intussen uh, met mijn jongens kan gaan vissen. Geen idee... Of hier in Nederland uh, uh, een, een werk zoeken waar ik dat in kwijt kan... zonder iets prijs te geven van uh, mijn idealen of de energie waarmee ik dit doe. Minister van Onderwijs, stel dat de Partij van de Arbeid het weer heel goed gaat doen... en zomaar weer deel gaat uitmaken van het kabinet. Nou, ik heb heel vaak gezegd, mijn ambitie ligt niet in Den Haag. En uh, mijn geluk ligt niet in de politiek. Uh, maar... En ik heb van Job Cohen geleerd dat je nooit op wat-als-vragen in moet gaan. Uh, dus nee, je maar ook we zijn niet. gewoon hardop aan het dromen. Ja, gewoon hardop aan het dromen. Ik weet het niet. Misschien, je weet het niet. We ik, ik ga nog varen er... uh, hoe, hoe beperkt je ruimte is als wethouder hier. Uh, uh, je moet het veel meer hebben van je gezag uh, laten gelden. Laten zien waar je voor staat en zo. Sympathie... Uh, Weken ja, ik... voor jouw ideeën en dat ten uit en zo zorgen dat het uh, wordt uitgevoerd. En mijn echte ervaring is dus dat het op het oog zo is... dat je veel minder kan dan een minister... maar dat in de werkelijkheid die minister die zit met wetgeving... trajecten van jaren en wisselende kamer... terwijl je hier echt wat kunt veranderen. Dus ik heb zelf eigenlijk het ja, omgekeerde ik gevoel. Toch, ik heb toch meer het idee dat het hier duwen en trekken is... en het uh, op een uh, hele prettige, tastbare manier beïnvloeden... maar het echte werk lijkt me toch iets anders... Ja, je wil die teams die jij hier hebt ontwikkeld, neem ik aan... waarom wordt dat niet uitgerold over heel Nederland? Nou, dat weet ik niet, maar... Dat, nee, dat, ik, dat kijk, zou je kunnen doen als je minister bent. Ja, maar ik ben dus ontzettend trots op uh, wethouder zijn van Amsterdam. Ja, maar het en, uh, het, nu, maar over drie ja, jaar. Nou ja, dat, is, dat mag ik hopelijk nog, uh, nog doen tot het einde van mijn termijn. En uh, iedereen die denkt dat je in Den Haag meer kan... die moet daar misschien een tijdje rondlopen. Ik heb altijd het gevoel dat je hier... Uh, je kunt naar de school toe fietsen waar het over gaat. Uh, je roept mensen bij je aan tafel. Het is niet zo heel erg ingewikkeld, het is soms wel lastig. Maar je kunt wat doen. Wat ik zie daar in Den Haag is, is dus de, de kluwen van belangen en wetgeving... en, en politieke uh, onbegaanbare terreinen. Ingewikkelde machtsverhouding en het tempo. Ah, ik hoor je dat, dat soort verhalen van kamerleden? Ik hoor dat soort verhalen en ik, je kunt het ook zien... Dus, ja, beschrijf eens wat we zien. Nou ja, het is heel vaak uh, kan niet, mag niet, uh, uh, weet niet, wil niet... Wat ik, wat ik daar zie. Het is moeilijk, dus des te knapper van uh, bewindspersonen... die daar wel weer in slagen. Uh, daar kan ik dan ook weer heel erg van genieten. Maar ik heb echt het gevoel dat op dat lokale niveau... je, je vaak toch veel meer kan. Ook al heb je dan misschien uh, uh, persoonlijke relaties nodig... of gezag, of... of uh, of indirecte middelen in plaats van formele wettelijke bevoegdheden. Maar ja, je doet in je dagelijks leven ook dingen omdat iemand het je vraagt... en omdat je het er mee eens bent in plaats van omdat iemand formeel uh, de wetgever is. En ik vertel u even tussendoor waar u eigenlijk naar luistert. We zijn nog steeds bezig met het marathoninterview... een drie uur durend gesprek met Lodewijk Ascher, wethouder te Amsterdam... in gesprek met Irene Houthuis. En we zijn uh, halverwege het derde en het laatste uur. En er wordt nu heel hard... Gebrainstormd over de toekomst van Lodewijk Asje. Ja, daar wil ik hem graag bij helpen om daar uh, toch wat meer duidelijkheid over te maken. Uh, Want als je. Hey, ik heb natuurlijk enorm in jou verdiept, de boeken gelezen, de speeches gelezen, met mensen gesproken. Um, ja, en dan valt toch zo ontzettend op hoe strategisch je te werk gaat. De politieke carrière is pijlsnel gegaan, is uh, redelijk tot heel succesvol. Je hebt op jonge leeftijd al twee boeken geschreven. Uh, ja. Uit jouw carrière, uit jouw daden... blijkt zo'n ambitie en een strategie. Dus ik kan me gewoon niet voorstellen... dat die strategische, uh, dat strategische vermogen van jou stopt bij het nu. Ja, nou, ja, het is moeilijk te geloven misschien. maar Ik zou een voorbeeld geven. Ik was net fractievoorzitter geworden in, uh, in 2004 van de raadsfractie. En Ed van Tijn, de oud-burgemeester, had me uitgenodigd om een keer te komen praten. En die woont in Amsterdamse Zuid en ik zat bij hem in de tuin. En die zei van, nou, dan moet jij maar de volgende lijsttrekker worden. En ik fietste naar huis en ik zei tegen mijn vrouw, toen nog mijn vriendin... hij is niet goed meer. Wij, moest, wij bescheurden ons erop. Ik vond het zo'n bizar idee. En waarom eigenlijk? Oh, ik had er nog nooit over nagedacht. Ik was raadslid, ik was hartstikke trots dat het een beetje ging... dat ik die financiën onder, onder de duim had... Dus ik ben daar niet op die manier mee bezig. Uh, jij had er misschien nog nooit over nagedacht. Maar Carina Schaapman zei ook tijdens die overhandiging... van het, uh, haar muizenboek uh, onlangs aan jou. Zij, uh, toen jij je eerste speech hield... of je eerste bijdrage aan het debat in, het, in, de, in de gemeenteraad... Uh, volgens mij was dat... Uh, nou ja, doe er even niet toe. Dat deed jij zo overtuigend en zo hoe dat ze toen al tegen jou zei, jij wordt later minister. Ja, dat heeft ze wel gezegd. Ja. Ja, dus jij bent, was er misschien nog niet mee bezig... maar jouw omgeving al wel. Ja. En dan word je toch door beïnvloed. Ja, dan word, word je daardoor beïnvloed. Ik, ik heb er heus wel eens over nagedacht. Uh, alleen ik weiger mijn, uh, mijn toekomst en mijn geluk... afhankelijk te maken van, uh, van de politiek. Ik weet zeker dat ik uh, in mijn leven werk zal doen... wat lijkt op het werk wat ik nu doe. Want daar, dus de publieke zaak dienend? Ja, daar, daar ben ik trots op. Uh, daar word ik iedere dag een beetje beter in. En ik, ik, ja, ik heb er ook het meeste lol in. Alleen, ik ga dat niet ophangen aan, een, uh, aan per se aan de politiek. Nee, waarom zou ik eigenlijk... Ik heb, uh, omdat ik je heel goed ligt, omdat je verwachtingen schept... omdat de buitenwereld... De verwachting die ik schep is dat ik uh, vier jaar lang voor Amsterdam inzet. Dat maak ik ook waar. Dus ik maak mijn termijn af... en ik zal iedere dag daar uh, ontzettend mijn best voor doen. En de, de verwachtingen van anderen... Uh, ja, die kun je nooit helemaal waarmaken. Ik kan alleen maar proberen mezelf te blijven. Dames en heren, dat was het marathoninterview. <laughs> nee, ik ben een enorm sluwe manieren aan het bedenken van... Um, om je toch wat verder is niet te gaan. Er is niet meer dan dit. dit is, ik, nee. ik weet het niet, wat ik hierna ga doen. Is daar paniek over? Nee, paniek niet. Ik bedoel, uh, tegen de tijd ik moet gaan solliciteren, ontstaat er misschien paniek. Maar. Uh, mijn vrouw, die zegt altijd: je vindt huis wel een baan. Nou, ah, wat een geruststellende gedachte is ja. dat. Ja. Laat ik het anders vragen. Um, je hebt um, in die jaren hier in Amsterdam je enorm ontwikkeld. Je hebt gemerkt wat je kan, misschien ook wat je minder ligt. In wat voor een. Wat zou je verder nog willen leren? Um, nou, wat ik wel heel erg leuk vind... De, de, de moeilijkste dingen zijn de leukste dingen. Dus de dingen waar je niet over gaat... of die niet je portefeuille zijn... maar die, uh, als je eerlijk bent, het belangrijkste zijn. Um, de aanpak is voor mij zo'n voorbeeld. Je wilt er volgens mij niet over hebben... omdat er al zoveel over bekend is, maar... Heel kort. Dat, dat, dat, dat bestond niet. Um, er was geen aanpak. Je had gewoon een afdeling zorg en een afdeling veiligheid... En we vonden het eigenlijk ook allemaal wel een beetje best. Weet eigenlijk iedere Nederlander wat, de, wat er op de wallen te nou, halen is? Dat we iedere Nederlander en bijna iedere uh, Europeaan misschien. weet wat er op de wallen te halen is. Alleen ze weten niet altijd um, wie die meisjes zijn die daar staan. En dat ze er vaak niet vrijwillig willen staan. Wat ik, wat ik, waar ik nog veel beter in zou willen worden is... Uh, zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen om niet in abstracte over onrecht na te denken... maar om iets te veranderen in de buurt, om de hoek. Dat, dat, ik, denk, ik denk dat we een fijner land zouden hebben als meer mensen zouden denken... van, hé, hey, ik zie daar iets wat, wat niet deugt. Misschien kan ik wel iets aan bijdragen. Niet de eindoplossing. Ja, dan niet misschien... als een opbouwwerker, maar als een... Nou ja, uh, opbouwwerk, maar dan uh, op, op grotere schaal. Dat vind ik wel uh, In een denktank. Ja, ik zou nooit alleen een denktank willen doen. Want dat lijkt wel heel erg op mijn wetenschappelijke werk. Dus moet ook altijd, ik wil het altijd kunnen aanraken. Ik wil de hand die het krijtje vasthoudt kunnen zien. Ik wil uh, uh, nou, in de klas, in de praktijk... De bestuurder partij. van een grote uh, uh, hogeschool? Ik heb geen idee. Waar ja, de uh, noden ook hoog zijn: diplomafraude, uh, dus opleidingen voor, school, ja, voor journalistiek. Uh, de, de HVA, Hogeschool van Amsterdam. Je, volgens mij zijn, zijn er urgentere problemen dan de werkgelegenheid van Lodewijk Asscher in 2014. Ja, die zijn er altijd. Maar nu hebben we, het, uh, hebben we eindelijk eens de tijd om met je mee te denken. En om, uh, Ik stel het ontzettend op <laughs> Ja, Maar goed, dus niet, je, je wil je ontwikkelen. Of je, je merkt dat je dat ligt en dat zou je nog wel verder ja. uitvergroten. Ja. De publieke zaak dienend... Wat zijn eigenlijk dingen die minder goed geslaagd zijn in de afgelopen jaren in Amsterdam? Nou, ik ben uh, ontevreden over hoe het is gegaan met de inburgering. Ik heb een paar jaar uh, ben ik verantwoordelijk geweest voor de inburgering en het was een ongelofelijke bende, omdat Amsterdam op zijn Amsterdams had bedacht dat wij meer mensen zouden inburgeren dan wie dan ook ter wereld. Maar dat was een pijnhoop geworden. En uh, nou, ik ben toen drie keer teruggegaan naar de raad... dat de getallen niet klopten. Maar het ergste is... Uh, dat, er dat ik er inhoudelijk weinig aan heb kunnen verbeteren. Dus aan wat mensen nou leren. Integreren mensen nou echt? En hebben ze er wat aan gehad? En zijn ze nu aan het werk? Dus daar ben ik niet zo tevreden over hoe dat, uh, hoe dat gegaan is. Uh, ik vind ook dat we... Als je kijkt naar uh, jeugd en veiligheid... daar heb ik wel heel erg aan gewerkt. Uh, je ziet... Nu met burgemeester van de Laan uh, nieuwe energie om dat probleem aan te pakken, maar het is toch steeds heel erg veel uh, uh, jongens die gedrag vertonen wat gewetenloos is en waar we onvoldoende, die, waar we niet op tijd bij zijn. Dus daar ben ik ook niet zo, uh, niet zo tevreden. over. mensen hebben daar last van. De juwelier die wordt overvallen heeft er last van en mensen die in een buurt wonen waar overlast is. Dus dat dat moet, nou, dat wil ik de komende jaren moet dat toch nog echt nog beter. Je tijd als waarnemend burgemeester en als tijdelijk burgemeester... is dat een succesvolle uh, periode geweest? Het was, het, dat was een klus. Een, een, uh, meer een corvée-achtig of, of, of iets. Uh, ervaren burgemeester gaat weg. Zo snel mogelijk een nieuwe. Uh, ik was op dat moment al vier jaar loco. Dus ik heb gezegd, nou, dan wil ik dat wel doen. Dus het is niet waar ik het meest trots op ben. Maar ik vind dat ik dat best netjes heb gedaan... Uh, die, die paar maanden? Het vervullen van het uh, burgerbezenschap vast. Uh, daar heb ik uh, geen klachten over gehoord. Maar over de manier waarop het is gegaan... Was, verdiende natuurlijk niet de schoonheidsprijs. Daar rees toch wel enorm het beeld op van de partij... De Partij van de Arbeid die het in Amsterdam altijd voor het zeggen heeft... die, lo die lost zijn eigen interne problemen op... en uh, dat... trekt zich niks aan van benoemingscommissies, procedures... die regelt dat zoals zij dat graag willen. Nou, dat is een beeld dat er sommigen geschetst is. Ja, vooral in D66, maar UB is ja, hadden ja, ze maar is wel niet een, de werkelijkheid. een echt punt daarmee, vond ik. Ze maakten er zeker een punt mee, maar het was alleen niet waar. Um, want... Waarom niet? Nou, omdat ik gevraagd ben door de overgrote deel van de raad... waaronder oppositiepartijen, VVD, SP, om dat te doen. Toen omdat... je het al was, toch? Nee, ik was het per definitie. Als loco ben je verantwoordelijk als de burgemeester weggaat. Maar ze hebben mij gevraagd om waarnemer te worden. Waarom? Normaal heeft Amsterdam helemaal geen waarnemer. Je kunt het ook een paar maanden doen tot er nieuw is. De commissaris van de Koningin wilde dat plechtig een formele functie geven. Zij hebben mij dat gevraagd. Niet omdat dat zo'n geweldige stoere functie was... Maar omdat iemand het moet doen en men het prettig vindt in een hele grote stad... met iedere dag veiligheidsonderwerpen, uh, met heel veel lopende zaken... dat iemand dat doet, van wie iedereen weet, hij is zo ver weg... die weet hoe het werkt, die de politie kan aansturen... Uh, die daar gewoon niet in de weg loopt. In plaats van dat je iemand daar invliegt die zegt... goh, ik ben hier de waarnemer, ik ben de burgemeester. Dat was hoe het echt gegaan is. En D66 heeft daar een politiek punt van gemaakt, dat is hun goede recht. Maar ze waren wel de enige in de Amsterdamse Raad. Maar veel burgers dachten ook... Hey, dat regelt de Partij van de Arbeid onderling toch maar weer heel erg goed. Uh, dat kan, maar er waren ook heel veel Amsterdammers die het prettig vonden... Uh, dat iemand even op de stad pas tot de echte burgemeester kwam... die dat al een tijdje had gedaan. En toch noemde je het net ook dat het niet de schoonheidsprijs verdiende. Nou, nee, hoor. Ah, oh, iets in die... Nee, In is niet woorden zei je dat net, is niet. Ja, waar, uh, waar... waar je het meest trots op bent. Nee, dat ja. ik meest trots ben op de dingen die ik als wethouder heb gedaan. Maar dit was een klusje. Ja. Uh, er ontstaat een probleem. Hoe viel dat klusje? Nou, ik vond het, ik vond het heel uh, boeiend om een tijdje te zien hoe, hoe, hoe dat vak. Wat, je daar, wat me daar heel erg is bijgebleven is de betekenis van zo'n zo ambtsketen. Dat je de rol die, die de burgemeester um, kan spelen en moet spelen als burgervader. Daar heb je toch. Anders, bedoel, ik deed er altijd wat giechelig over. Maar je had bijvoorbeeld bij de vliegramp in Tripoli... Uh, waar dus veel Nederlanders omgekomen en ook een aantal Amsterdammers. Ik herinner me dat ik opbelde naar die mensen... een beetje beschroomd om ze te condoleren. En zei, god, het is eigenlijk gek om dat telefonisch te doen. Als u wil, kom ik langs. In de vaste overtuiging dat ze zouden zeggen... man, val me niet lastig. Maar zij stelden dat heel erg op prijs. En dat had natuurlijk niets te maken met wie ik ben... maar met het feit dat je met die... Ketting, ketting uitdrukt de stad leeft met je mee. En daar heb ik veel van geleerd. En daar heb ik ook wel ja, wat leer je van. daarvan? Het belang van, uh, van het instituut van de burgemeester. Hm. Uh, het belang van het, het feit dat er iemand namens de stad is... die als een burgervader uh, meeademt met, met de hoogtepunten... en het verdriet van de stad. Dus de huldiging van uh, het Nederlands elftal. Maar ook het verdriet als er iemand uh, uh, overleden is... of als er, iemand, als er een, een ramp gebeurt. Dat heeft een enorme waarde... Uh, en dat juist doordat ja, dat je dan een, een net burgemeester bent, omdat je het tijdje oppast, leer je inzien hoe dat werkt, dat dat echt aan die keten hangt en, en veel minder aan de persoon. En dat je dus, nou, zowel Cohen als Van der Laan doen dat vind ik op een hele knappe manier dat je dat moet kunnen dragen. Uh, dat het een hele dienende, hele dienende rol is. Ja, en de ceremoniële kant van het burgemeester zijn. Hè, dit is... Nou, die, is, die is ook mooi omdat nog veel... Als maar, want, ook... Zoals jij, ik begrijp, jij, ja, houdt niet van recepties. Jij, je houdt nee. niet van diners. Je houdt niet van uh, het verplicht ergens moeten komen opdraven. Dat heb je nee, ik vond dat, die ik vier vond maanden dat... natuurlijk veel moeten doen. Ja, ik vond dat best zwaar. Ja. Is een ander woord voor niet leuk? Of? Nou, het heeft ook wel... Ik bedoel, overal waar je bent, is wel iets moois uit te halen. En, en omdat mensen het zo ontzettend waarderen dat de burgemeester komt... heeft het ook wel wat. Maar voor mij persoonlijk vond ik dat inderdaad zwaar. Uh, maar je doet dat dan omdat, ja, omdat de burgemeester ergens uh, hoort te zijn. Maar dat is niet waar mijn, uh, uh, mijn plezier in zou zitten. En dus volgens de burgemeester mij ook niet, kunnen van, we ook van, schrappen op het lijstje van mogelijke functies. Nou, je, je moet helemaal niets, niets... Voor nu. Voor nu zeker, ja. En ook ja. Voor, voor over drie jaar. Nou, maar ik heb ook echt heel grote bewondering... voor hoe iemand als Van der Laan dat nu invult. Want die is én een inhoudelijke burgemeester... die echt wat wil met de stad... en hij is overal te vinden waar wat gebeurt. Dat vergt een enorme uh, discipline en opoffering. Want als hij er is, is hij er ook helemaal. Ja. Je zei eerder uh, dit uur dat je in het voorjaar in Noorwegen was... op een internationaal congres. Ik begreep dat je uh, in de herfst in Spanje bent geweest. Ook een internationaal congres. Ja. Wat zijn dat voor congressen? Nou, dat is eigenlijk heel leuk. Ik wist eigenlijk niet dat het bestond. Maar een soort uh, uh, internationale club van, uh, van progressieve leiders. Meestal dan landelijke uh, politici... Die om dezelfde tijd bijeenkomen en praten over uh, nou, wat er speelt in die landen. Hoe ga je om met de crisis? Um, hoe gaat Obama de verkiezingen straks wel winnen? En ik loop daar eigenlijk rond als, uh, nou, met open ogen. Omdat ik het interessant Dus in Madrid was Gordon Brown En uh, Lula van Brazilië. En de nieuwe Franse kandidaat Hollande. En. Je merkt twee dingen. Dat die landen totaal verschillend zijn. Dus ieder heeft echt zijn eigen sorus. Maar er bestaat ook wel een soort clubgevoel... Eh, onder al die, die sociaaldemocraten. En dus hoe voel je het, dat? Nou, ik vond het heel leerzaam. En maar nou, hoe het... voel je dat, dat clubgevoel? Wat, wat, wat is dat? Nou, ze zijn ook wel bij elkaar betrokken. En de, de, de sores van sociaaldemocraten in Europa... die lijken ook wel op elkaar. Het is toch een soort gevoel van... ja. Over zijn conservatieven aan de macht. Die hebben maar één agenda. Zoveel mogelijk bezuinigen. En, en de overheid kopje kleiner maken. En wij moeten daar een beter verhaal tegenover zetten. En wat doet een wethouder van onderwijs en financiën uit Amsterdam. op zo'n zo platform? Of in zo'n zo congres? In zo'n uh, nou, grote mensenwereld. Ik was in Madrid gevraagd om ook uh, een verhaal te vertellen. En dat vond ik heel spannend. Over? Nou, het, was, het was een beetje vaag georganiseerd, dus een, bijna een vrije oefening. Uh, maar ik, het ging over from welfare state to opportunity society. Hoe kom je van de welvaartsstaat naar een samenleving En ik heb daar vooral verteld over wat ik in Amsterdam zag en deed. En waarom ik dacht dat het misschien interessant was voor anderen. Ik vond het heel leuk. Zijn er veel uh, wethouders uit steden? Nee. nee, nee dus wat zegt geen... dat dan, dat jij daar staat? Nou, er is denk ik daarachter nog een. Uh, uh, mensen die dan blijkbaar in de gaten houden. Wie, wie eventueel interessant zijn om uit te nodigen voor dat soort uh, bijeenkomsten. Dus je wordt langzaam een soort van internationale wereld ingetrokken. Nou ja, ik ben nu twee keer bij zo'n bijeenkomst geweest. Nou ja, maar ik vond het, uh, in één jaar tijd. Ja. Nou, en daar vond... genoot je van? Ja. ja, ik vond het spannend om, om voor zo'n groep te vertellen over wat ik in Amsterdam doe. Uh, en uit te leggen wat er volgens mij mis is met, met de Sociaal-Democratische Beweging. Wie waren daar nog meer van de Sociaal-Democraten uit Nederland? Uh, Jeroen Dijsselbloem was er. De Partij van de Kamerlid. Uh, Lilian de Ploemen. Voorzitter. Uh, wie waren er nog meer? Cohen, is die daar? Die was er in Oslo wel en in Madrid niet. Uh, in Oslo heeft hij ook. Uh, daar opgetreden samen met... Uh... Voel je dat dan zelf niet als een soort entree in een internationale wereld? Want zo komt het toch wel heel erg op mij over. Ja, het een is klaarstaan. een entree in een internationale wereld. Ja. Alleen ik heb ook wel het gevoel van... op een gegeven moment komt er iemand die zegt... gewoon meneer, u hoort er niet te zijn. Maar dat gebeurt <laughs> Gaan we niet. Eens... Nee, tot nu toe niet. Nee, ze zeiden welkom. We, ja. willen, we, we willen je meer ja. zien. Ja, ja. ja uiteindelijk uh, met, met, met overtuiging... Uh, vertellen hoe je uh, de, de, de wereld kan veranderen. Of het nou een, een straat is, of een stad, of een land. Uh, dat is iets wat, wat, je, wat je bij anderen ook hoopt te zien. En uh, zij zien dat bij mij ook. Dus dat, dat, dat geeft een klik. Dat inspireert en ja. dat schept een band. En dat leidt tot, of dat proeft misschien wat naar meer. Ja, dat, nou, dat, dat, ik vond het... Uh, wat ik daar bijvoorbeeld uit heb meegenomen, is hoe ze in Frankrijk die voorverkiezing hebben gedaan. Een open voorverkiezing, waardoor alle Fransen konden meestemmen... wie de Franse presidentskandidaat werd voor de socialisten. Dat was een totaal ingekakte club, de Franse socialisten. Hopeloos verdeeld. Maar door te zeggen van, nou, iedereen mag, mag meehelpen kiezen... wie onze kandidaat wordt om het tegen Sarkozy op te nemen... is daar nieuwe energie en nieuw elan ontstaan. Ja, en dat is wat Hans Spekman, ja. de nieuwe partij... of de aanstaande partijvoorzitter, ja. ook uh, wil. Ja, dat, dat vind ik dus een geweldige kans. En dat hoor je dan daar, van mensen die, die kunnen vertellen uh, hoe het gegaan is. Ja. Maar ik, als buitenstaander, zie daar weer een, een, een teken in van... hij wordt toch klaargestoomd tot iets, voor iets groters. Zoals er meer zijnen zijn die richting Den Haag uh, staan, zal ik maar zeggen. Ja. Je, je voorzitterschap van de WRD Bekman Stichting, uh, de stapelbrief die je toch namens de Raad, maar die ook heel erg uit jouw persoon is geschreven, de oppositie die je voert met het kabinet. Nog weer even hardop denkend, uh, Mark Rutte, nu ruim een jaar premier, stel hij maakt deze termijn af, waarom niet uh, in deze politieke uh, of financiële gevoelige tijden? In 2014, als hij de termijn afmaakt, uh, wordt hij misschien wel weer premier. Dan zijn we alweer een heel eind verder. Is het is allemaal best voorspelbaar dat hij dan uh, dat hij acht jaar zit. Is dan de tijd rijp? Ja, als ik hem vraag <laughs> um, Ik vind het een aardige ja, man, hoor. Maar nee, ik, vind het. ik hoop niet dat hij in 2014 weer premier wordt, hoor. Ik, vind nee. het, ik, ik gun hem persoonlijk uh, het beste. Op persoonlijk niveau een hele aardige man. Maar hij valt me wel tegen. Dus een hele goede premier in communicatie en, en technisch en noem maar op. Maar waar hij nou zelf in gelooft en uh, waar zijn passie en zijn idealen zijn, dat weet ik niet. Dus ik zie iemand die zegt, goh, ja, armoede bestaat niet, mensen hebben gewoon te weinig geld. Ik denk ja, zou lust ik er nog wel een paar. Ik vind, juist als je heel pijnlijk beleid voert, moet je aan mensen laten merken dat je snapt wat je doet. Dus ik zou niet uh, nu, nu zeggen, van laat hij nog maar een periode... Uh, nee, dat zeg ik ook niet, maar ik ben hardop aan het denken. Met... Ja. En ik ging uh, uh, toch tot een eind komen aan dit gesprek. En is denkend van, nou stel je voor dat hij er wel... Uh, zijn termijn afmaakt, wordt herkozen. En dan is het weer tijd voor links. Zo gaat het toch meestal? Uh, golfbewegingen, twee termijnen de ene kleur... dan weer twee termijnen de andere kleur. Nou, zo, wet, zo wetmatig gaat het helemaal niet... Hè? Nee, zo werd maar. niet. Aan het, begin, niet. Zo het vertelde maar wel. Aan de begin van de verkiezingsdag heb je nul zetels, nul ja. stemmen. Ja. Kom niet automatisch weer links. Je moet iedere stem verdienen. En uh, het idee om daarmee te wachten tot 2018... lijkt me heel slecht voor Nederland. De verandering moet nu gaan natuurlijk, plaatsvinden. Natuurlijk, natuurlijk. Er wordt nu, dreigt nu heel veel kapot te gaan. Er gebeuren ook huisgoede dingen. Hè. Het is niet allemaal kommer en kwel. Uh, ik vind dat, dat er ging heel goed meehelpt om bijvoorbeeld misstanden in de prostitutie aan te pakken. En er gebeuren wel meer goede dingen. Maar er wordt ook heel veel kapot gemaakt... In het, in, het, in het weefsel van hoe mensen hun leven leiden. Onder het mom van eigen verantwoordelijkheid is het heel erg eigen schuld. En dan moet je vooral niet denken... Goh, we wachten acht jaar en daarna is het weer links. Nee, er moet, er moet morgen wat aan gebeuren. Ja. En ondertussen zit die buitenwereld maar op jou te hopen. Wat doet dat met je? Dat valt wel mee, hoor. Voldurend... Dat is, nee, dat valt helemaal niet mee, want... Sla de krant open. Je wordt genoemd als kroonpins, als opvolger. Ook dit gesprek zit ik natuurlijk toch weer te vissen en te, te hengelen. Ja, maar laat het alsjeblieft niet serieus nemen. Er wordt ontzettend gehoopt en uh, voor vijf minuten. En... Nee hoor, daar geloof ik helemaal niks van. Het is echt wel langer dan dat. Maar daar, daar hoeven we nu niet meer over te hebben. Maar wat doet dat met jou? Kan jij nog vrij en onbeschroomd uh, dingen hardop zeggen? Of moet je voortdurend denken van... Oh, als ik dit zeg, dan denken ze dat. Uh, iedereen legt ja toch woorden in de mond. Hoe, nou, wat, wat een prettige hoe, hoe, hoe ervaring daarom? is... is dat het verder niet zo heel veel uitmaakt wat ik zeg. Uh, omdat er toch altijd mensen zijn die denken... dat je bezig bent met een soort... Nou, dat is niet een prettige ervaring. Dat lijkt me uh, verschrikkelijk Uit, als politiek. Een relativerende ervaring. Oké, okay, dat is wat anders. Ja. Dus als ik zeg van, nou, ik ga nooit... dan denken mensen, nou, hij bedoelt... ik ga zo snel mogelijk. en Dan zeg uh, ik ga volgende week, dan zegt ze, ja, zie je wel. Dus dat doet het met je. Maar het is, het is bijna alsof je dan niet meer serieus wordt genomen. Dan zeg je dat? Nou, ik word gelukkig heel erg serieus genomen in mijn werk. En uh, het, is, het zegt iets over hoe we naar politiek kijken. En dat is wel een beetje droevig. Ik herinner me, een paar jaar geleden was, was, er, was er ook een keer zo'n soort hypeje... dat de mensen met wie ik iedere dag werk, op de gang op het stadhuis... die voor mij onderwijs doen en financiën... Erover hadden van van, wanneer gaat hij naar Den Haag? En ik kreeg bij, bij me geroepen, jongens, ik ga hierdoor. Hier zijn we aan het werk, we doen belangrijke dingen. Laat je alsjeblieft niet afleiden door dit soort gedoe. En je ja. ziet het nu aan, uh, aan zowel aan Rutte als aan Cohen. Het ene moment staan mensen daar helemaal in de, in je de je hemel. Ziens. En het volgende moment is niks. En soms schieten ze dan weer omhoog. Wat ik voor, uh, voor Job ook uh, hoop. Maar dat en kan je toch, nu niet weer laten afleiden. Als jij nu zou zeggen: ik ga niet naar Den Haag, vandaag niet, over drie jaar niet, ik ga niet, dat schept dan een duidelijkheid. Dat heb ik al een aantal keer gezegd. En het enige wat mensen dan zeggen, ja, en dan, ik je wat niet. nou als? Ja. Wat een lot. Ik, heb het, ik ben zielsgelukkig met wat ik uh, hier in Amsterdam mag doen. Tot voor dit gesprek. Ja, tot zover het derde en het laatste uur van dit marathoninterview. Dit was Lodewijk Ascher, wethouder in Amsterdam in gesprek met Irene Houthuis. Uw opmerkingen kunt u kwijt op marathoninterview@vpro.nl en u kunt ook op onze site marathoninterview.vpro.nl het hele gesprek terugluisteren, dan wel downloaden. Dat is een beetje later, niet meteen nu al. Morgenavond om 8 uur op deze zender weer een marathoninterview. Dan hebben we zanger en acteur Jeroen Willems te gast... in gesprek met Stefan Sanders. En uh, zo dadelijk op deze zender Radio 1 met het oog op morgen. Heel veel dank voor het luisteren en tot later. Radio 1, jaaroverzicht. Die ook, die ook. Maandag, tweede kerstdag van 9 tot 5. De grote chaos op Pukkelpop. Een van de grote tenten is net ingezakt door de felle regen. De belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. Tweede kerstdag van ochtends 9 tot middags 5. De Verenigde Staten de triple E-status ontnomen. Het geluid van 2011. Er is een Amsterdammer doodgegaan. Goeiedag! Ik zit hier op de Bahamas. Hij zat gewoon in zijn café te karten. Ze hebben mijn jacht gejaagd. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hoi, ik ben Barbara de Loer. Op 29 en 30 december organiseert de KNSB het KPN-NK-Sprint in Tiaf heerenveen